Slammerfm, Foonvak. Het moment om iemand in de zijk te nemen, elke ochtend in de Ochtendshow. De Slam FM Foonvak. Luister mee en tweet mee met de hashtag FM. Vanavond, de Creepshow met Mental Theo en Nicky Verhagen. Vanuit een groot pretpark in Nederland waar weer de Fright Nights worden gehouden. Een soort Halloween feest waar bezoekers vooral aan het schrikken gemaakt moeten worden. En er worden mensen voor ingehuurd hè, om de bezoekers aan het schrikken te maken. En het zou je toch gebeuren? Je vrouw wil uh, zo'n medewerker zijn die de bezoekers van het pretpark aan het schikken maakt, maar ze wordt telkens afgewezen, terwijl ze toch heel geschikt is. Dan bel je even met het pretpark. Goedemorgen, Wademy Personeelszaken. U spreekt met Laura. Ja, Laura, goedemorgen met Gert Hallo. Hallo. Uh, zeg, ik heb even een vraag. Mijn vrouw Betsy die heeft nog al een paar jaar achter elkaar geprobeerd... om medewerker te worden bij uh, de Friday Night. Ja. Die toch weer het weekend van uh, hoe iedereen bang maken en zo... van dat halloween doen. Ja, ja, ja. En nu is er voor het zoveelste jaar afgewezen dat mensen is helemaal in de war. Dus ik denk, ik vraag toch eens een, want ze kreeg gewoon zo'n algemeen mailtje. Van uh, ben niet geworden, uh, heel veel plezier, uh, succes. We hopen u nog te zien in het park, bla bla bla bla. Maar uh, ik voel me toch eens af, hoe kan dat, nou? Want ik met. Maar voor ja, welke afdeling is dat geweest? Ja, ze wilde mensen aan het schrikken maken. En ik weet niet precies welke afdeling dat is. Ja, die audities worden in de zomermaanden al gehouden. Ja, precies. En ze is nu, nu al op het laatste moment is het nog afgewimpeld. En yeah. ik, ik moet je eerlijk zeggen, uh, tussen ons gezegd en gesproken, uh, ik lig er al een jaar of veertig naast, ik schrik nog elke ochtend. Dus ik snap niet zo goed op basis waarvan ze dan is afgewezen, want ja, zet je die neer, nou, de, de mensen hebben bij binnenkomst al zoiets van, oh, dit, dit, dit, dit jaar wordt het echt ding. Snapt u? Ik uh, snap u. Yeah. Maar heeft zij al in de zomermaanden gesolliciteerd of net pas? Nou, ik zeg tegen Betsy, misschien omdat je in de zomer nog wat breunen bent, dat het nog een beetje gecamoufleerd wordt, dat je in de winter eigenlijk nog jager bent. Dat je misschien iets later, dus ze wat foto's bij, we hebben een fotoshoot laten doen. Ja. En uh, nou, ik, ja, ik zeg heel eerlijk, uh, als zij uien staat als neer, beginnen de uien te huilen. Zo, zo afschrikwekkend is ze. Ik hou groot van haar hoor, daar gaat het ja. verder niet om. Ze hebben zelfs Halloween verzet, na haar verjaardag. Zo erg is het eigenlijk. Ja, en, en nou, ik dat snap is het dan niet jammer dat... dat ze niet deel heeft kunnen nemen. En dan maar, zie uh... ik van die jongetjes en meisjes daar met zo'n maskertje op en een beetje smink op de poren. en dan denk ik, ja, moet ik daar van schrikken? Betsy die zou dat veel beter doen. Ja. Nou, wellicht voor volgend jaar, maar dan zou ik in de gaten houden de website uh, voor de zomermaanden al. Dan kan ze dan met de audities mee. Ja, maar ja, dat is natuurlijk zo dat, dat mensen er weer op afbrengen, ik hier met een broodje kaas en dan, dan gaat ze weer daar de, de lelijke zelf wezen en dan wordt ze weer afgewezen, mevrouw. Ja, dat is echt aan de afdeling zelf, meneer. Ja. Ja, ja. Zij organiseren audities, daar kunnen mensen aan meedoen. en dat is met het risico natuurlijk dat ze afgewezen worden. En het zou zelfs nog personeel kunnen schelen, want ze is ook vrij fors, zeg ja. ik heel eerlijk. Even tussen, ik bedoel, als die op de weerschaal gaat staan, dan zegt de weerschaal zo'n digitale in tegelijk, AUB. <lacht> het is echt, ja, nee maar weet je, dan denk ik, ja, zet dat mens in. Daar kan ik, wat kan er voor kwaad? Gooi ja, hem, ik snap het meneer, alleen helaas. We daar nu niks meer aan doen, iedereen is al begonnen en het loopt al. Want we gaan natuurlijk uh, morgen al beginnen met Halloween. Ja. Yeah. Dus wellicht voor volgend seizoen, maar helaas niet meer voor dit jaar. Dus ze hoeft zich ook niet uh, nog een keer bij het park te melden, want ze stond zich nu alweer op te maken met de verfroller uh, de lipstick op te doen. Nee, dat heeft helaas geen zin meer. Heeft geen zin meer? Nee. En ik kan ook eventueel niet gewoon met een wit, uh, wit laken over de kop gooien en uh, het park en dat ze gewoon op amateurbasis even dus nee, de Nee, dat wordt helaas geweigerd bij de poort, dus niet de bedoeling, nee. En zo stond bijvoorbeeld gisteren stond ze met een gele regia's aan beuten, toen riep er iemand taxi. Ja, het is... <lacht> Het is gewoon, ja. Ik ja, weet het maar... leuk te brengen, maar ik kan helaas niks voor u zeggen. Ja, ik hou groot van dat, hè? <laughs> Je probeert toch iets te maken voor de nog, van dat leven. Dus, uh, nou ja, goed. Spijtig, meneer. Maar in ieder geval, uh, bedankt voor de uh, inzet en interesse. Ja, ik zal het doorgeven. Oké. Okay. Dank u wel hoor. Dag. Uh.